1 Uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. In de Ierse hoofdstad Dublin hebben tienduizenden Ieren gedemonstreerd tegen abortus. In mei is er een referendum waarin kan worden gestemd of abortus tot 12 weken wordt toegestaan. In de grondwet van het katholieke Ierland staat dat het leven van een ongeboren kind beschermd moet worden. Tegenstanders van een versoepeling van de wet benadrukken vooral dat ongeborenen met een verstandelijke handicap moeten worden beschermd. Volgens hen eindigt in Groot-Brittannië 90 van de zwangerschappen... waarbij een kind met het Down-syndroom wordt verwacht in abortus. Voorstanders van abortus willen juist voorkomen dat Ierse vrouwen... naar Groot-Brittannië moeten om daar abortus te laten plegen. In de zaak van de vergiftiging van een Russische spion... heeft de Britse politie meer dan 240 getuigen geïdentificeerd. Ruim 200 bewijsstukken worden onderzocht, zoals beelden van bewakingscamera's... De Russische dubbelspion Skripal en zijn dochter... werden afgelopen zondag aangevallen met een zenuwgas. Ze liggen allebei in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun situatie is stabiel. De EU weet nog niet wat er moet gebeuren om te worden uitgezonderd... van de Amerikaanse importheffing op staal en aluminium. Na een gesprek daarover met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger... twitterde eurocommissaris Malmström dat de procedure onduidelijk is... De EU wil, net als Canada, Mexico en Australië... ontkomen aan de importheffing die binnen twee weken van kracht wordt. In het Olympisch Stadion in Amsterdam... is de Japanse schaatster Mio Takagi wereldkampioen allround geworden. Ze werd op de afsluitende vijf kilometer vierde... en behield daarmee een voorsprong in het algemeen klassement op Irene Bust, die als tweede eindigde voor Anouk van der Weijden die brons won... Bij de mannen zijn pas twee afstanden gereden. Patrick Roest is daar de verrassende leider. Voor de Noor Pedersen en Kramer. Het weer op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de nacht trekken vooral over de westelijke helft van het land flinke buien over, waarbij lokaal ook onweer mogelijk is. Smiddags is het vaker droog, en dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal, NPO Radio 1. That training the last one. De wereld van BNN-Vara. Wouter Bouwman. Een hele goede nacht en welkom bij een verse de wereld van BNN-Vara. Dit uur geen superlokale politici, maar Nederlanders van over de hele wereld. Ja, de komende twee uur reis ik namelijk zoals elke zaterdagnacht rond de wereld via jouw radio. En mijn correspondenten die vertellen ons vanuit het buitenland wat het laatste nieuws daar is en... We praten verder over actuele thema's. Nou, hoog tijd om je voor te stellen aan mijn correspondenten van dit eerste uur. We reizen dit eerste uur naar Oeganda, uh, Italië en Bolivia. En dan begin ik in dat laatste land. Want donderdag was het Internationale Vrouwendag. En daar was ook aandacht voor in Bolivia. Suzanne Kruid, vertel. Ja, zeker. Uh, allemaal. Het uh, was een, uh, een toch wel bewogen dag in Bolivia. Uh, de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor Vrouwendag... Uh, Vroeger was het een dag waar de, waar de mannen zeg maar bloemen kochten voor de vrouwen... en uh, zeiden hoe fijn het was dat er dat vrouwen waren. Maar de laatste tijd is het toch wel steeds politieker. Er zijn veel meer processen en vrouwen gaan uh, in heel Latijns-Amerika eigenlijk... en ook in Bolivia, altijd zo draag toch in uh, grote vertalen de straat op... om uh, meer gelijke rechten te eisen. En, uh, en vooral ook om uh, eigenlijk, uh, zich sterk te maken tegen geweld tegen vrouwen. Dat is ook een... een, een, ja, een een heftig thema is in Zuid-Amerika. Ja, maar waarom is dat zo belangrijk in, uh, in Zuid-Amerika? Het geweld tegen vrouwen, gebeurt het zo vaak? Ja, het is, uh, er zijn hoge cijfers van, uh, van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld, seksueel geweld. En waar de laatste jaren steeds meer aandacht voor is, is voor uh, echt vrouwenmoorden. Hè? Dus uh, vrouwen die om het leven komen door, door hun partners, mm -hmm. um, jonge vrouwen, oudere vrouwen, um, die op, ja, op gewelddadige wijze dan omkomen. En de cijfers daarvoor zijn de laatste jaren echt ontzettend de lucht in geschoten. Daarbij is wel de vraag of daar vroeger misschien net zoveel was, maar dat het nu beter geregistreerd wordt. Maar de, bijvoorbeeld in Bolivia uh, gaat het dan over dit jaar, dus 2018, zijn er al 28 vrouwen mogelijk, uh, geregistreerd. In, even denken, hoe lang zijn we bezig? Drie volledige maanden ongeveer. Ja. Wauw. Wow. Dus dan, dat is gewoon echt een groot, groot probleem ja. gewoon. Ja, zeker. Dat is een groot probleem. En dat heeft natuurlijk te maken... De vrouwenmoord is natuurlijk een hele extreme vorm van geweld. Maar dat komt natuurlijk toch voort uit, een, uh, uit allerlei andere vormen van, van geweld en, en culturen waarin uh, vrouwen toch vaak door hun partners worden gezien als een bezit. Uh, hè, als, uh, als iets waar je af kan beslissen, uh, En als, uh, als we dat vrouwen bijvoorbeeld niet meer uh, bij die partner willen blijven of niet vinden, dat blijft ze. Was het dan, dan lijkt het soms tot heel heftige gevonden. Ja, ja, precies. En er was dus een, uh, een mars om aandacht te vragen voor al die... Uh, ja, ik noem het vrouwenproblemen. Het zijn eigenlijk mannenproblemen. Of, of problemen van ons allemaal <laughs> natuurlijk. Maar uh, daar was een ja. mars voor. Um, ik zag beelden van Argentinië. Daar was het best wel druk. Was, leek het een beetje daarop? En met nou, best en wel druk bedoel ik trouwens te... 200.000 ja. mensen. Sorry, dus dat had ik moest ik er niet. even bij zeggen. Oh. Precies, nee, in Argentinië was echt ongelooflijk. In het echt ongelofelijk. In Argentinië zijn dat echt hele grote getallen. Die, die vrouwenbeweging is daar heel sterk in, maar uh, in Bolivie is het allemaal nog wel wat minder groot. Het is natuurlijk ook sowieso een veel minder bevolkt land. Uh, maar in Napaas was het toch ook een flinke markt. Want toch zeker een aantal uh, blokken in de straat, zeg maar, uh, die, uh, die door de vrouwen uh, bezet werden. En uh, ja, waarin is het wel uh, luidkeurig aandacht werd ...voor het geweld en gevraagd werd toch om betere bescherming... ...ook van de politie, politie de politie, dat zijn toch ook vaak instanties... ...waar toch nog niet goed genoeg gereageerd wordt op, uh, op geweld tegen vrouwen... Mm -hmm. ...en waar ook veel matisme gewoon aanwezig is ja. in de, in de in Heel goed, we gaan het straks hebben over de week zonder vlees. Bestaat die ook in Bolivia of eten ze daar sowieso heel weinig vlees, maar eerst ga ik even naar Italië. Torben, de vorige keer spraken we elkaar, en toen wilde jij het heel graag hebben over het Italiaanse voetbal. Nou, laten we die traditie dan maar even in stand houden. Hoe staat het met jouw club AS Roma? Uh, nou ja, het seizoen, het, het, het zeg maar, qua competitie is, is nu wel een beetje voorbij. We staan straatlengte achter op. Uh... Op uh, Juve en uh, Napoli. Ja. En nu moet ik uh, helaas ook weer Juve als eerste noemen, omdat die, ze staan op tweede, maar ze mogen nog wedstrijd inhalen. Dus ik ben uh, afgelopen week uitvoerig bedankt door al mijn Juventus vrienden. En die bedanken dan Roma, omdat Roma met 4-2 van uh, Napoli heeft gewonnen in Napels. Ook nog. En eigenlijk heb je liever dat Napoli kampioen wordt. Hoor ik een beetje uit uh, wat je zegt. Ja. ja, nee, dat is. Uh, je hebt hier een aantal soorten voetbalsupporters. Je hebt dus uh, degene die voor hun club zijn, meestal uit de regio. Dan heb je de Juventus supporters. Dat zijn eigenlijk. Uh, ja, Juventus is wel een beetje het Ajax van, uh, van, van Italië. Dus mm -hmm. Die heeft de grootste supporterscharen. En dan heb je ook nog de derde supporter en die zijn die houden helemaal niet van voetbal, die zijn gewoon anti-juventus. <laughs> en ja. ik, ik, ik zit er een beetje mee. Ik, ik, ik ben ah, is wel fan ik ben inderdaad uh, 100% anti-Juventus. <laughs> je hebt ook nog een, een seizoenskaart hè, Even voor de duidelijkheid, voor, uh, voor Aas de God, ja. Ja. Ja, ja, hartstikke goed. Um, vorige week, Champions League, zitten ze nog in. Spelen ze tegen Shakhtar Donetsk, 2-1 verloren. Ja. Um, veel Brazilianen, geloof ik, uh, zitten ja. bij Shakhtar. Um, volgende week, dinsdag, spelen ze thuis. Uh, ja. Dus Roma speelt thuis. Gaan ze het goed ja. maken, dat, dat twee, die twee in achterstand? Ja. Nee, ik, uh, we hebben in... Uh, in, in um Dunjetsk. In Donetsk? Uh, in in Dona, de, bij Donetsk, bij Shakhtar uit hebben we twee, twee Roma gezien, twee, twee compleet verschillende helften. De eerste helft uh, speelden ze eigenlijk uh, fantastisch voetbal en uh, kwamen ze ook gewoon op 1-0 voor. En de tweede helft kwam een hele andere ploeg uit de kleedkamer. Oh. En, en dat is nu wel een beetje veranderd. Dus uh, ook tegen Napoli uh, speelde Rome gewoon echt heel erg sterk voetbal. En, en zelfs... Uh, Zeko, de spits, op wie ik het niet zo heel erg heb, omdat hij dit seizoen heel weinig scoort. En ik vind hem erg lui. Lange slungel is oh, dat. Oh, vind Onder. Uh, Daar ben ik meer uh, fan van. Ja. Uh, maar ik denk, ik heb er, ik heb er een goed gevoel over. Maar ja, dat zei ik ook tegen Milan. Dus uh, <coughs> ik... Uh, ik uh, incrociamo le dita, zeggen we dan. Laten we de vingers kruisen uh, hier, zeggen we. Heel goed. En ja, de vorige keer belden we voor Roma tegen Milan. Werd 0-2, hè? Dat was een beetje pijnlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar ik ga nu met mijn vader, die is nu hier, en uh, die neem ik mee aanstaande dinsdag naar de Courva Soet. Dus oh heeft heeft heel veel zin in. Ja. Dus ik hoop dat we hem niet te teleurstellen. Wauw. En dan zingen, capuchons op en dat soort dingen, rellen of valt het mee? Nee, zeker niet rellen, nee gewoon met name zingen en met van die hele hele, hele grote vlaggen. Oh ja. Um, Zwaaien. Ik weet niet of jullie in, in, in Nederland beelden hebben gezien van, van de begrafenis van, van, van David, de, dus de, Astori, de, de aanvoerder van, uh, van uh, Fiorentina die overleed. Oh, ja. Ik weet niet of je daar beelden van hebt gezien. Maar dat is een beetje ja, het Astori, was dat indrukwekkend toch? als zo'n zo supporterschare als één man achter iemand gaat staan. Helaas was natuurlijk de, de reden van deze begrafenis een beetje treurig. Maar, ja. Of een beetje te erg treurig. Ja. Maar uh, dit, met, bij Roma dus thuis is het met vlaggen en zingen en, en, en staan en klappen en uh, aanmoedigen. Nou, We gaan het in de gaten houden. Dit weekend dus tegen Torino. De ja. stadsgenoot van Juventus. En daarna ja. moeten ze thuis tegen Shakhtar Donetsk. Nou, Ik Ga er toch anders naar kijken nu, eh, Torwin? Heel goed, heel goed. Met <laughs> een, een rood-geel sjaaltje op. Zeker weten, ja, ja. Een heel kleintje, maar toch een rood-geel sjaaltje. En we gaan het straks hebben over de week zonder vlees in Italië. Hartstikke goed. Ja, Annemaike, we hadden het dus net wel even over uh, uh, de internationale vrouwendag. Hoe werd die in Oeganda gevierd? Annemaike... Even kijken. Nee, ik krijg niet te pakken. anna hoort mij niet. Nou, dan is het tijd voor muziek. En die zomaar muziek, Simply Red. Ook nog de Latin versie. Mijn Some... grootste gro nee. gro liefde? Oh, Wat was die nou? De Latin versie. Ik wil hem wel even horen nog. Nou, nu dan. Something got me started. You know that I will love you. Lately since we parted. For you, I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Red. En dus die let-in-versie. We zijn nu helemaal begonnen. In ieder geval met Simple Red. Met Something Got Me Started. Anne-Maaike, ik probeerde je net te horen. Dat lukte niet. Hoor je me nu wel? Ik hoor je fantastisch. Oh, ik hoor jou ja. ook fantastisch. nacht. Wat fijn dat we je spreken. Hey, afgelopen donderdag had ik het erover met Suzanne al. Was het de Internationale Vrouwendag? Werd dat in Oeganda ook nog gevierd? Jazeker. Ja, dat werd in Oeganda ook gevierd. Ik heb het zelf uh, lekker bij het Zambad gevierd zelfs. So. <laughs> Zo. Um... Oeh, ja, waarom dat? Dat, dat, dat is wel een ding hier. Uh, nou, jij krijgt op, uh, kennelijk op bepaalde plekken krijg je korting als vrouw op vrouwendag. Dus dat was er aangedaan. <laughs> uh, ja, dat is ook wel iets in Oeganda inderdaad. Hoewel het wel een beetje typisch is hoor. Want het komt een beetje neer op een dag waarbij eigenlijk gezegd wordt van... nou, dan, dan moeten alle mannen maar eens voor hun vrouw gaan koken die ene dag in het jaar. Oh ja. Dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling nee. uh, van, van die dag. Dat is niet dus een beetje uit hier. <laughs> dus de mannen koken voor de vrouw. Dat is een beetje wat er gebeurt op de, op de vrouwendag. Um, uh, was er verder nog iets? Er was een mars bijvoorbeeld in, in Zuid-Amerika... op verschillende plekken. Kennen ze zoiets ook in Oeganda? Ja, ja, ja, dat doen ze inderdaad in Oeganda ook. Er is altijd een nationale uh, celebration, zeg maar. En in Goelen was er ook het een en ander te doen. Um, dus dan zijn er inderdaad allerlei... Uh, vrouwenorganisaties... En, uh, en dat soort dingen die... Uh, Groepen vrouwen sturen en die gaan dan in hun eigen t-shirts met hun eigen banner uh, ook een mars doen. Mm -hmm. Dus dat gebeurt hier inderdaad ook. Ja, ja, klopt. Het is toch een beetje een dag van bewustwording ook uh, ja. als het goed is. Ja. Maar ja, of dat daadwerkelijk ook lukt is even de vraag natuurlijk. Nee, dat weet je nooit. Hey uh, anne er was deze week slecht nieuws voor bepaalde Oegandese politici. Wat is er gebeurd? Ja, klopt inderdaad. Uh, nou ja, één politicus en één, uh, één ander. <laughs> uh, ik denk niet dat die de beste week van hun leven hebben gehad, inderdaad. Die werden uh, afgelopen zondag ineens allebei ontslagen. Oh. Um, ook wel bijzonder dat het op een zondag gebeurt dan. Maar ja, het is de president die die beslissing maakt. En die is natuurlijk elke dag... Die werkt altijd. Uh, precies, ja. Dus de, de inspector general um, van de politie en de minister of security, dus ja, de minister van veiligheid, die uh, zijn ineens allebei ontslagen en ook alweer vervangen. Dat uh, dat dat ging even snel inderdaad. Ja. ja. En uh, is er ook nog dat er dat er een staartje zit aan hun ontslag? Ja, ja die, die inspector general die, um, kreeg gelijk ook een, een, een aanklacht aan zijn broek... wat betreft het internationaal strafhof in Den Haag. <laughs> dus ik had inderdaad zitten denken... nou, ik heb wel eens een slechte week, maar dit relatieveert ja. toch weer een hoop. Dan valt het toch wel weer mee. Als je in één week ontslagen ja, bent en naar het strafhof moet in Den Haag. Uh, Anne-Marie, we gaan ja, het zo ja. hebben over de week zonder vlees in Oeganda. Uh, maar ik ga me eerst even aankondigen. Komt-ie. De wereld van BNM Vara, Met Wouter ja. Bouwman. Zeker weten, want maandag was het de Nationale Week zonder vlees. Nou ja, die begon in ieder geval toen. Een week die is bedoeld om aandacht te vragen voor vegetarisch eten. De helft van de Nederlanders die eet al zeker drie dagen per week geen vlees. En de discussie over eten is in Nederland al flink opgeleid. Ja, de Amsterdamse Whitney die doet ook mee aan een week zonder vlees. En dat is er nog een hele opgave. Want Whitney, wat betekent worst voor jou? Gro Mijn grootste liefde. <laughs> Mijn grootste liefde. Het is gewoon een match. Ik weet niet, ik ben echt gewoon echt dol op worst. En, uh, op feesten wilde ik vaker. Uh, plankje met worst en kaas. Uh, vaker naar Duitsland voor braadworst. En ja, yeah, als je weet niet zegt, zeg je worst. Ja, Whitney en worst. Nou, dit is dus echt, hè? Dit is geen, uh, geen humor, om even duidelijk te zijn. Zou een week van vlees, of in ieder geval een week zonder vlees, ook in het buitenland kunnen? En wordt er in het buitenland vaak vegetarisch gegeten? Dat ga ik vragen, dan begin ik in Bolivia. Um, Suzanne, zo'n week zonder vlees, zou dat kunnen in Bolivia? Nou, ik denk dat dat nog wel toekomstmuziek is in Bolivia. Uh, die cijfers die jij noemde, dat uh, toch een groot deel van de Nederlanders al drie dagen in de week geen vlees eet. Dat is toch in Bolivia nog, uh, nog verder van het geval. Mm -hmm. Latijns-Amerika is een continent waar veel vlees wordt gegeten. Uh, vaak wel twee keer per dag. En in Bolivia is dat ook zo. De uh. meeste mensen zijn toch echt nog steeds wel heel erg vleeseters. Maar het begint wel op te komen. De bewustzijn voor, de, voor vegetarisch eten er is wel veel meer uh, opties. Het zijn optie vooral de grote steden om, om vegetarisch te eten. Maar het is nog wel echt een minderheid, hoor. Maar Dat je te hebt het over twee keer, twee keer vlees eten per dag. Bedoel je, twee keer warm eten ook dan per dag? Veel mensen wel, ja. De, de grote warme eten is hier de lunch. Oh. De meeste mensen gaan naar huis om te lunchen. Zoals vroeger natuurlijk ook in Nederland nog het geval was, hè? een jaar vijftig geleden. Uh, mensen gaan naar huis om te lunchen en dan wordt er warm gegeten. Uh, maar veel mensen, als ze dan thuis komen s'avonds, eten ze gewoon nog een keertje warm. En dan wordt er toch vaak wel weer ook vlees gegeten oh. uh, met een beetje rijst en wat aardappels erbij en, en weinig groente over het algemeen. Maar in Bolivia eet je dus twee keer per dag gewoon een, een volledige maaltijd. Um, ja, ja, hoe zien ze eruit dan, die Bolivianen, over het algemeen? <laughs> <laughs> nou, in sommige delen van het land neemt ab absoluut, uh, hoe noem je dat, dik zijn ook heel erg toe. Uh, Obesitas? Ja, precies. Dat is hier nu ook echt zo'n term die, die, die veel gebruikt wordt... waar ook veel gewaarschuwd wordt door, door dokters en zo. Mm -hmm. het, is natuurlijk, het komt een beetje van dat mensen... Vroeger, de meest vroeger woonden natuurlijk de meeste mensen op het platteland... en werkten gewoon heel hard uh, op het platteland. En zeker in gebieden zoals in de Andes waar ik woon... waar het ook koud is... ja, dan kan je wel voorstellen dat mensen veel moeten eten... veel ja. koolhydraten nodig hebben, veel warm eten. Maar nu zitten natuurlijk ook heel veel... de meerderheid van de mensen woont nu in de stad... en uh, heeft natuurlijk een heel ander uh, lichamelijk patroon. Dus dan is het natuurlijk niet meer zo verstandig om zoveel te eten. Nee, nee. Nee, nee. En maar... zeker niet zoveel vlees. Is er iets van een beweging gaande voor vegetarisch eten? Jawel, er dus zeker wel een beweging gaande. Aan de ene kant zijn er uh, zeker wel ook activisten... die zich bezighouden met de dierenrechten... en met, uh, uh, met die kant zeg maar, van de vegetarische kwestie... Mm. Um, Hoewel je natuurlijk wel veel minder sprake hebt van een bio-industrie, zoals in Nederland. Het meeste vee wat hier is, er is, de, er is de grote vee-industrie in het oosten van het land. Dat loopt natuurlijk wel lekker in de wei en zo. Um, maar aan de andere kant is er veel aandacht ook wel voor de, voor de gezondheidsaspecten. Dus vanuit uh, gezondheidsoverwegingen wordt door, door, door artsen en door diëtisten en zo wordt toch ook wel veel gewezen op, uh, op dat het gewoon verstandiger is om, om, om een heel ander soort uh, balans te hebben in je dieet. En daar zie je in de stad dus ook wel dat veel meer mensen toch wel zoeken naar vegetarisch eten. En dat er dus ook meer aanbod is. Oh ja, ja, ja. In, gewoon in de grote steden, daar begint het te begint het komen dus. Uh, Bolivia is natuurlijk Zuid-Amerika, dat denk ik altijd een beetje macho-cultuur. Hoe, hoe wordt er dan gekeken naar vegetariërs in Bolivia? Ja, dat, dat is zeker wel, speelt dat een rol hoor. Het is wel dat beeld van een echte man die eet veel vlees. En uh, mannen die doen ook de barbecue. Hè. Dat is ook zeker in de in de warme gebieden waar veel gebarbecued wordt, een beetje net in Argentinië of in Brazilië. Ja. Daar is er echt wel van: op zondag gaat de barbecue aan en dan gaat de man uh, daarachter staan en heel veel vlees veren. Um, hm. En dat, uh, maar dat begint ook wel een beetje te veranderen. Ik zeg, uh, zeker bij jonge generaties uh, en nou ja, studenten en zo. Die, hebben toch, die zijn daar wel uh, meer zoals Nederlands jongeren, denk ik, gaan daarmee om. Van, uh, die, die, zien ook, die vinden ook de eten wel lekker en die uh, verbinden dat toch minder. Het is ook ja. nog een generatiedingetje dus. Ja, absoluut denk ik. ik de, als je het verschil ziet tussen de oudere generaties, uh, daar is echt elke dag vlees nog gewoon heel erg normaal. En zeker ook als je daar bezoek gaat en zo, dan, dan zouden ze het heel raar vinden om je eten te geven waar geen vlees bij zit. Dat zou zeg maar een, äh, toch ook een teken van armoede zijn. Het oh, ja. is ook een beetje status hè, dat je wel vlees kan hebben. Ja. Terwijl bij jonge mensen zie je, is dat veel flexibeler, zeker in de steden. Ja. Ja, ja, ja. En wat is het lekkerste wat jij hebt gegeten in Bolivia? Nou, ik ben zelf ook niet echt een heel erg vleeseter. Ik eet het wel, maar ik ben er niet. Het uh, is uh, dus niet mijn lievelingseten, zeg mm -hmm. maar. Dus ik vind, uh, ik vind de soepen hier heel erg lekker. Er wordt heel veel soepen gemaakt. Uh, dat hoort ook wel bij dat lekker warm, stevig eten. Ja. In de koude gebieden uh, en uh, soepen van maïs, soepen van aardappels, met veel groenten, van pinda. En dat zijn lekkere echt, maaltijdsoepen en uh, die vind ik erg lekker. Ja, dat, uh, dan ben ik blijer als ik dat geserveerd krijg dan als ik zo'n enorm stuk vlees krijg. <laughs> ik, ik heb nu al honger, ja. uh, Suzanne. We gaan het straks hebben over uh, de geschiedenis van Bolivia. Maar eerst moet ik nog naar, Ja, daar krijg je steeds meer honger van denk ik, ik moet nog naar Torben. Torben op een of andere manier heb ik het idee dat de week zonder vlees een beetje voelt als schelde in Italië. Nou ja, ik, ik, ik stelde aan mijn vrouw Klaartje dat we, dat we het daarover gingen hebben. En ze zei, ja jij moet nu niet gaan zeggen dat, dat in Italië dat we, dat we allemaal maar nog steeds in één richting blijven lopen. En weet je, wat de Italianen eten is altijd goed. Want er is hier in Italië ook al verandering in het eten. Het biologische eten wordt hier steeds meer um, uh, maar ik durf wel te zeggen dat zeker de regio waar wij wonen. Daar is, uh, wij, wij wonen in een gebied, en dat heet de Val di Dat is een vallei die loopt eigenlijk uh, uh, van ons helemaal door naar Florence. Ja. En nou, goed, Florence kennen de mensen natuurlijk wel van misschien wel van de bistecca Fiorentina. Uh, uh, dus dat is de, het, het, het typische, de, de typische biefstuk uit Florence. Dus daar moest ik eigenlijk meteen aan denken. En ik denk dat je, dat je iets dergelijks als een week zonder vlees, dat je daar in Italië. Uh, nee, dat, dat, dat doet. Dat doet Durf ik te zeggen, dat doet niemand aan mee. Dat doet niemand ah. aan mee, want jij woont in Oemrië. Um, ja. uh, dus, en wordt daar veel vlees gegeten over het algemeen? Want je had het al over biologisch eten. Is dat ook steeds meer? Ja, wij zijn. Wij zijn, uh, ja, wij zijn de Oemriër en de Toscane, dat is. Oemrië um, met name, staat het meest bekend, dat is nu nog steeds bezig. Het uh, jachtseizoen van de Chingiale, dat is de, het wild zwijn. Ja. Um, dus op dit moment wordt er heel veel uh, geserveerd met, uh, met wild zwijn. Er dus wordt heel veel vlees gegeten. Mm -hmm. uh, maar de Italiaan kent ook niet zoals de Nederlander de diverse soorten brood beleg. Dus uh, uh, wat je op je brood doet is hier ham of salami, een rauwe ham of uh, gekookte ham of salami of mortadella. je het allemaal ja. vlees. Ja. Uh, er wordt heel veel vlees gegeten hier. Ja, ja, ja, ja lekker. als ik aan Italië denk denk ik ook aan Parma-hammetjes en, en dat soort dingen inderdaad, uh, vleesplankjes. Ja. Dus ja. Ja, ja, ja, daar kom je die dan die toch moeilijk vanaf. Dus die met met met, met, met, met, met, met ragouders, met gehakt erin, of met de, de, de worstjes die ze er zelf in meekoken en dan tot gehakt maken, zeg maar. Ja. Ja. Als ik dat zo hoor, hoor, zijn dat dus niet echt uh, vegetariërs? Nee, nee ik, heb, ik moet je zeggen dat ik ken in mijn vriendenkring geen vegetariërs hier. Er zijn uh, wel, geen Italiaanse uh, We wonen ook in een, in een heel mooi wijngebied. En uh, wel uh, uh, de Astemi, zeg maar, dat zijn de geheelhouders. Dus die roken niet en drinken niet. Mm -hmm. Nou, roken vind ik prima en drinken vind ik wel een beetje jammer. Maar uh, hm. nee, vegetariërs ken ik niet eigenlijk. Nee. Oh. Dat is toch wel uh, schrikbarend. Zijn ze, wij zouden ons best aan het doen om, om de ecologische voetstap zo klein mogelijk te maken. Maar daar in Italië dan zijn ze gewoon vol aan het bunkeren wat vlees betreft. Ja, ja vol het dunkeren, dat, dat is echt wel mooi. Nee ja, het is, het is, uh, ja het is, kijk die Italiaan is, is in zijn mening over zijn keuken gewoon uh, heel direct en rechtlijnig. De, de beste keuken ter wereld is die Italiaanse keuken, mm -hmm. uh, daar moet je niet aan tornen Ik zal een voorbeeld geven, we hadden een keertje een verjaardag van een heel goed vriendinnetje van ons, die vierde dat in Amsterdam. En een vriend van haar was dus een kok, in Amsterdam eh, en die kookte Italiaans. En daar kwamen, eh, kwam een Napolitaanse familie, kwam daar en die zaten bij ons aan tafel. En op een gegeven moment had hij eh, een pasta gemaakt met schijfjes worst erin, zeg maar. Dus de worst had hij wel gebakken eh, en dan eh, de schijfjes door de pasta. Nou, daar werd niet eens naar gekeken. Dus dat was iets wat zij niet kenden, en dan eet je dat dus ook niet. Uh -huh. Dus de Italiaan is zo rechtlijnig over hoe dingen gemaakt moeten worden... dat je dus ook niet kunt zeggen, oké, okay, probeer dan eens nu een gerecht zonder vlees. Als ze zeggen, ja, nee, wij eten op vrijdag altijd pasta met ragoet, dus met, met uh, gehakt saus. Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan zal de Italiaan nooit zeggen, nee hoor, dat gaan we een keer met Venkel proberen. Oh ja. Oh. Wat, wat, maar dan ben is ik ook dus wat start? ben ik dus weer veel te uh, ja. generaliseren, zal mijn vrouw dan zeggen. Dus, die, uh, dus er zullen heus wel Italianen zijn die... Dan meeleven met. Maar ja, ik kan het een keertje proberen te posten op Facebook hier. Uh, ja, uh, ja. Jongens zullen we allemaal dat je geen vlees eet. En kijk, wat voor scheldpartij ik naar me, Dat naar zou wel ook. grappig zijn, ja. Maar ik wil ook niet dat jij ruzie krijgt nu met je hele omgeving door dit programma. Nee, en ik moet je heel eerlijk zeggen dat, dat op het moment dat ik dat soort dingen op Facebook. Ik ben een, ik ben een enorme carnivore. Ja. Dus uh, ik zou, mensen zullen dat niet geloven, denk ik als ik dat op Facebook zeg. Wat is het lekkerste wat je hebt gegeten in, uh, in Italië? Aan vlees bedoel je? Aan, aan überhaupt gerecht? Oh jeutje mina, dat, uh, dat ligt er helemaal aan uh, hoe je je voelt. Maar de, dus de, waar ik het aan het begin over had, uh, mij kun je echt wakker maken voor een bistekke Fiorentina. Daarover zeggen ze ook, als het uh, minder dik is, het stuk vlees wat je koopt, als het minder dik is dan drie vingers... Uh, dus die je zo open dan is het, dan noemen we het carpaccio. Oh. <laughs> dus dat moet echt een, een goede lap vlees zijn. Ja. En die krijg je dan in een restaurant krijg je hem aangeboden. Er wordt ook niet gevraagd hoe wil je hem hebben, want hij begint gewoon eigenlijk uh, een beetje, uh, weet je, uh, bloody. En dan, uh, want uh, het, het is een stuk vlees van ongeveer een kilo wat je op je bord krijgt. Ja. Uh, dus uh, daar begin je gewoon mee te eten en dan halen ze hem op een gegeven moment halen ze hem weg als hij wat is afgekoeld en dan leggen ze hem op de grill en dan brengen ze hem weer terug. <laughs> en zo eet je zo langzaam eet je door zo'n hele diefstuk heen. Dat is wow. wel, dat is echt, dat kun je me even wakker maken. Wauw, nou, uh, heel weinig week zonder vlees wat betreft Italië, maar we gaan het zo nog maar hebben uh, over uh, oplichting. Misschien hebben yes. ze daar uh, wel meer mee te maken in Italië. Ja, absoluut. <laughs> Anna Maaike, in Oeganda eet jij zelf eigenlijk vlees? Uh, nu wel, ja. <laughs> en in Nederland nu wel. Niet? Ik, uh, ik, Nou, in Nederland inmiddels ook wel. Maar voordat ik ooit naar Oeganda ging, uh, was ik vegetariër. Nee, dat valt heel erg mee. Oh. <laughs> dat was een eigen keuze. Hoe is dat maar, gegaan dan? Uh, Nee, ik had inderdaad geen vlees eerst. Ik ging ooit naar Oeganda voor mijn afstudeeronderzoek. En dat was voor een paar maanden... En ik wist dat het best lastig zou zijn om in Oeganda vegetariër te blijven. Want je moet toch het een en ander aan vleesvervangers vinden. En die zijn niet heel uitgebreid in Oeganda. Um, dus in eerste instantie was dat een beslissing voor een paar maanden. Maar ja goed, ik ging natuurlijk terug naar Oeganda uiteindelijk. En uh, uh, ja, zo is het verder gegaan. <laughs> um, ja, nee, maar ik was inderdaad vegetariër voordat ik ooit hierheen vertrok. Ja. Ja, ja, dus het gebrek aan vervangers is uh, de reden dat je nu uh, toch vlees bent gaan eten? Deels, ja. Nou moet ik heel eerlijk bekennen dat het ook best wel mogelijk zou zijn, hoor. Als ik het echt absoluut zou willen. Dus dat zal uh, menig huidig vegetariër me niet in dank afnemen. Mm. Um, maar ik heb die moeite inderdaad niet genomen. Misschien dat ik het beter zou kan uitdrukken. Duidelijk. We praten ja, er niet dit, over dit, verder. Ja, dit is niet makkelijk. <laughs> voor je alle vegetariërs boos nee, maakt. Die. Nee, nee op, op Internationale Vrouwendag, vertelde je, wordt er in Oeganda dus door mannen gekookt voor de vrouwen. Verwacht je dat daar dan vlees bij zit, bij dat gerecht? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Um, in Oeganda werkt het zo dat als er ook maar iets van een speciale gelegenheid is, dan hoort er eigenlijk wel vlees bij. Um, vlees is toch echt wel een luxe product nog in Oeganda. En niet voor iedereen, maar voor de gemiddelde Oegandees die misschien niet zo ontzettend veel te besteden heeft, is dat nog steeds het geval. Um, en dan heb je eigenlijk maar, nou ik denk ja, twee, drie soorten vlees ongeveer die je, die je dan kunt verwachten. Dat is kip, dat is rundvlees of dat is. Ja, oh ja, dat is geitenvlees. Ik had ik al aan vis te denken, dat komt er natuurlijk ook nog bij. Ik wilde maar, je wel aanvullen. vis. Uh, maar, oh, ja. Dus ook nog geiten? Ja, ja, ja en geitenvlees inderdaad ook. Ja, ja, ja. Hoe smaakt geitenvlees? Um, ja, ik heb er niet zo moeite mee eigenlijk. Je moet het wel een beetje voorzichtig klaarmaken, anders wordt het heel erg taai. Mm -hmm. um, maar het is een beetje dezelfde soort textuur als, als rundvlees op een bepaalde manier. Ja. Um, ik, ik hoorde laatst dat ze het in Nederland misschien ook gaan verkopen. Ik, uh, ik zou het aanraden. Het is op zich helemaal geen slecht idee. Nou, van vegetariën naar aanprijzen van <laughs> geitenvlees. Het kan, gels, het ja, kan snel oei. gaan. Uh, je zei al, vlees is, is dus luxe. Wat wordt er dan op een normale dinsdagavond geserveerd uh, uh, in Oeganda? Um, nou ja, hier is ook trouwens de lunch de, de grootste maaltijd. Wat, uh, wat we net ook al hoorden. Dat is in Oeganda hetzelfde verhaal. Um, maar wat je dan over het algemeen kunt verwachten is iets met bruine bonen... of iets met um, gedroogde doperwten. Uh, ja, die, die worden natuurlijk wel weer verhit. Dat is dan, uh, dan weer een ander verhaal. Um, je hebt hier specifiek in het noorden heb je een aantal gerechten... waar een soort van pindakaas bij komt kijken. Dat is dan een mix tussen, ja, tussen pindakaas en, en, en sesam. Dat wordt dan gemixt. En het wordt dan met vleeslaar gemaakt... of met bepaalde groenten of iets in die Is richting. het allemaal lekker? Um, ja. Ja, hoe zou ik dat eens zeggen? <laughs> het is apart. is allemaal te eten. Het is allemaal te eten. Okay. Het is allemaal te eten maar het is wel maar heel stevig. Er is echt veel variatie in. Ja, ja, ja, ja. ja, in Oeganda wordt over het algemeen gegeten wat goed je maag vult, eigenlijk. Mm. Um, en dan ja, niet alleen het soort eten, maar ook de hoeveelheid. Zodat je maar niet te snel weer hoeft te eten. Uh, men is niet zo heel erg van de tussendoorzis dus hier. Het zijn echt maaltijden en daar moet je het van hebben. Ja, precies. Ja, en je werkt ook uh, op een school in Oeganda. Eet je daar dan? Soms wel, ja. ja, ja. Soms dan krijg je, uh, of nou ja, soms krijg ik... Elke dag krijgen die kinderen um, een soort... Ja, het is een soort, soort brood bijna van maismeel. Um, en dat klinkt heel aantrekkelijk, maar dat is gewoon maismeel... wat in kokend water gedaan is. En dat wordt dan een soort witte... Ja, dikke parijen als het ware. En met bruine bonen erbij. En dat is het. Dat krijgen ze elke dag. Ja, wel vegetarisch. <laughs> dat wel. Ja, ja, inderdaad. Ja, wat dat betreft zijn de scholen ontzettend goed bezig. Puntje uh, nou, die... erbij voor de scholen. Wat is het lekkerste wat jij hebt gegeten in Oeganda? Uh, ja, je hebt hier heel veel verschillende dingen die op zich ook... Ja, ik, ik, ik ben er wel door op hoor... Uh, ik zit even te denken, wat zou nou het lekkerste zijn? Je hebt hier heel veel vers eten. Um, en daar word ik op zich wel gelukkig van. In, in de zin van vers fruit en verse groenten en uh, alles wat je zo op de markt kunt krijgen. Dus je hebt uh, hier vrij enorme avocado's bijvoorbeeld... Daar betaal je dan een keer 15 cent voor. En dan krijg je ongeveer vier keer het formaat... wat je in Nederland in de supermarkt kunt vinden. Oh, wow. En ze zijn nog rijp ook. Wow. <laughs> dus dat, ook uh, was leuk. daar ben ik wel fan van, ja. Nou, ja. Voor Oeganda gaan we daar naartoe. Uh, anne dankjewel. We gaan het straks hebben over oplichting daar. Ik ben heel erg benieuwd. Maar eerst even muziek. Dit is Rescue Me beeld van mijn ervaringen. uit 1965. Dit was Rescue Me. De wereld van B&N Vara met Wouter Bouwman. Over een maand staat hij op ons te wachten de week van de klassieke. Wat moeten wij Nederlanders van Bolivia weten om het beter te begrijpen? Dat is mijn vraag, daar gaan we het over hebben en dan ga ik natuurlijk naar Suzanne in Bolivia. Suzanne we gaan het hebben over gebeurtenissen die landen hebben veranderd. Die heel belangrijk zijn geweest voor, uh, voor, voor landen. Bijvoorbeeld Bolivia. Wat is zo'n gebeurtenis in Bolivia? Nou, een van de belangrijkste gebeurtenissen in Bolivia... Uh, die nog erg in, de, in het ge, geheugen gegrift staat van alle uh, burgers... is de oorlog uh, om de zee, de Pacifische oorlogen. Uh, dat was eind uh, 19e eeuw. Uh, waar Chile, uh, Peru en Bolivia in, in oorlog raakten onder kuststroken. Uh, ...van Bolivia en van Peru... ...en waar eigenlijk Chili als, uh, als grote winnaar uitkwam... ...en uh, met het gevolg dat, uh, Chile, dat Bolivia uh, haar kustrouw kwijt is geraakt... Mm -hmm. dus ...het stuk land wat aan de zee lag... ...en nu dus sinds die tijd uh, geen toegang meer heeft tot de zee... ...dus het is een ingesloten land uh, in, in Latijns-Amerika... Ja. Uh, en dat heeft toch wel grote gevolgen gehad voor de, voor de geschiedenis van Bolivia. En het uh, staat uh, nog steeds uh, toch wel op nummer één als het meest pijnlijke, pijnlijke moment. En waar ook uh, nog steeds heel veel, uh, heel veel boosheid over is, eigenlijk, verontwaardiging. Oh ja? ja? Kunnen de Bolivianen de, de Chilenen niet uitstaan? Nou, tot op zekere hoogte uh, zeker. Het is absoluut een soort van historisch, uh, ondermiddellijk, vijandschap. Mm -hmm. uh, ze worden absoluut wel gezien als, uh, als de, het land wat... Uh, wat de zee heeft afgepakt. En dat wordt ook zo geleerd op scholen. De Chilenen hebben de ons de zee afgepakt. Uh, dat wordt in de kinderhoofdjes geprent. Um, maar er zijn natuurlijk ook wel mensen die ook wel begrijpen... dat het natuurlijk niet de Chilenen van nu zijn... en dat het natuurlijk altijd de machthebbers zijn geweest... en niet de, niet de gewone burgers die dat soort dingen bekokstoofd hebben. Ja, hoe komt dat tot uiting dan, die, die, ja, die, die vijandigheid met, met voetbalwedstrijden, denk ik? Maar worden er ook moppen gemaakt over Chilenen of dat soort dingen? Ja, nou zeker met voetbal inderdaad. En uh, ja, er worden ook wel grappen over gemaakt, maar wel minder. Want uh, er worden bijvoorbeeld meer grappen gemaakt over uh, Argentijnen. Die zijn in heel, staan in heel Zuid-Amerika wel bekend als bijvoorbeeld heel arrogant. Mm. Maar met Chile is het soms wel zo gevoelig dat je er eigenlijk soms zelfs geen grappen over kan maken. Oeh. Ja, ja daar moet je nog oppassen over ja. inderdaad. Ja, en ik geloof ja je dat... moet zeker als buitenlander oppassen en met de grappen over maken. Want het is echt een, het is echt een gevoelig thema, die C. En ja. is het op dit moment nog steeds uh, actueel? Het is dus deze maand deze week heel actueel. Uh, want uh, Bolivia heeft uh, vijf jaar geleden, 2013, een aanklacht uh, ingediend. Eigenlijk een zaak begonnen mm -hmm. bij het Internationale Gerechtshof in Den Haag. Oh. Um, en dat is uh, uh, aangenomen, zeg maar, die zaak. En die is nu in volle gang. En deze volgende week, 19 maart, beginnen de hoorzittingen uh, van deze zaak. Uh, waar dus Bolivia moet gaan, hun argumenten gaat verdedigen. En er gaat een hele delegatie van allemaal belangrijke ex-politici en ministers en zo. En Chile krijgt natuurlijk ook de kans om haar verhaal te doen. En de, de inzet van de zaak is dat uh, Bolivia eigenlijk eist dat Chile weer om de tafel gaat zitten om toch uh, te onderhandelen over een oplossing... waarbij uh, Bolivia toch weer een toegang krijgt tot, uh, tot de zee, want tot de kust... en natuurlijk voornamelijk tot de handel, et cetera, in de kust. Ja. En daarvoor, dat was, uh, vandaag was het een symbolische dag... want ze hadden bedacht, de politici, ik weet niet wie het bedacht heeft... dat het dan uh, de kracht bij zou zetten om een hele lange vlag te maken... Ja, die zeg maar de, de wens voor de zee, de wens voor de zee zal uitdrukken. En die vlag die is 200 kilometer lang geworden. Ik dacht 20, maar het is 200 kilometer <laughs> lang. Uh, en die is dus vandaag helemaal uitgerold over de snelweg uh, tussen La Paz en, en Oruro, een van de steden die. Uh, die inderdaad iets van 300 kilometer verderop ligt. En die is dus vandaag helemaal uitgerold over de snelweg. En uh, daar hebben ze het, het volkslied een paar keer bij gezongen. En er zijn veel foto's gemaakt. Er was blijkbaar het idee om met iets met Guinness of Records te doen. Maar volgens mij is dat niet gelukt. Maar, maar dan, goed, het, is, uh, het, is, het, het speelt zit. heel erg. Het zit diep, ja. Het zit diep en het, uh, en het wordt natuurlijk ook politiek wel uitgespeeld. Het is natuurlijk voor politici altijd ook wel handig als er intern veel problemen zijn... om dan uh, maar weer over die zee te beginnen. Om toch het vaderlandsgevoel uh, uh, weer aan te wakkeren en de eenheidsgezindheid. Ja, de eenheidsgezindheid. Maar is het nou zo dat Bolivia die, die, die grond helemaal terug wil? Nou, het is niet helemaal duidelijk wat nou de beste oplossing is. Waar ze op inzetten is dus wel een, een uitweg naar de, naar de zee. Dus dat er wel in ieder geval een deel van het land aan de kust... toch wel echt van Bolivia weer moet zijn. Maar wat ze natuurlijk ook wel inzien als dat hele stuk terug moet komen... dat zijn natuurlijk een heel departement in Chile... wat ze dus al meer dan 100 jaar ja, Chilene zijn. Hè? Ja. Dus het is niet zo eenvoudig om te zeggen... nou, die, die, dat hele gedeelte van dat land uh, is vanaf nu weer Bolivia. En dat is natuurlijk, zit natuurlijk heel vaak in een oog aan. Uh, maar wat ze eigenlijk willen is toch wel gewoon een strookland. Waarschijnlijk niet zo heel groot, maar die wel echt van Bolivia weer is. Waar ze dus uh, direct de toegang hebben tot de, tot de havens hè, en tot de handel over de zee. Wat natuurlijk heel belangrijk is, de Pacifische Oceaan, die leidt naar China. Mm. En dat is de belangrijkste economische kracht uh, in Latijns-Amerika en in de wereld. Maar houden de Chilenen de, de Bolivianen havenen? nu ook tegen om richting de zee te gaan? Nee, het er niet helemaal. Ze maken, ze, er zijn wel een soort van... Um, ja, vrij zeg maar, bij ja. de kuststeden daar... waar Bolivia toch wel zekere voorrechten heeft, zekere voorkustpositie. Dus het is niet dat ze er helemaal uh, tegen zijn... maar het is natuurlijk niet hetzelfde als dat het echt je eigen land is... en jezelf de, de, de, de douanetarieven kan bepalen en de importtarieven en dat soort dingen. Ja. ja. ja. Ik zit trouwens. De natuurlijk denk... economisch echt wel nadelig. Ik zit, nadat jij vertelde over die vlag van 200 kilometer... ik zit te denken, ja, dat was leuk voor vandaag... Uh, maar nu, wat gaan ze er nu mee doen? Ja, dat hey, is, is een grote vraag. <laughs> Ja, dat wordt op uh, sociale media werd die vraag ook veel gesteld door mensen. En wat gaan we nu doen? Het schijnt ook echt tonnen te wegen natuurlijk, dat ding. Ja. 200 kilometer stof. Uh, nog niet een hele duidelijke optie, uh, optie voor. Nou. Ja, Dus uh, we zullen het zien. Ik weet dat ze ook ooit een actie, een jaar of tien geleden... al gingen alle kinderen gingen brieven schrijven naar, ik denk naar de Verenigde Naties, naar Kofi Annan of zo. Mm -hmm. Moesten alle schoolkinderen een brief schrijven om te vragen om de zee terug te krijgen... Was ook een leuke actie, maar met het gevolg dat ze toen ook nou ja, 10.000 postzakken met brieven hadden. En die hebben ze toen maar op het postkantoor in La Paz tentoongesteld. Want ze wisten eigenlijk ook niet wat ze ermee moesten. Maar, maar wat is dit voor iets raars? Wat is dit voor kleinzerig gedoe? Hoe kijken die Chilenen trouwens naar, naar Bolivia over dit hele gebeuren? Nou, vanuit de politiek uh, wordt er zeker wel op die manier naar, naar op gereageerd: van uh, ja, dat het verleden dat moeten we achter ons laten dat zijn, uitgestreden dingen. Bolivia moet niet zo moeilijk doen, inderdaad. Mm -hmm. Maar vanuit, uh, ik, ben, ik ben een paar keer in Chile geweest. En als je dan met mensen praat, zeggen mensen ook wel... Ja, ze hebben eigenlijk wel gelijk, die Bolivianen. En het is natuurlijk ook niet, uh, niet helemaal eerlijk gegaan allemaal. Uh, dus dat is ook wel verschillend, uh, hoe op gereageerd wordt. En het hangt natuurlijk ook heel erg af van de politieke kleur van de, van de, de macht in Chile. En dus op dit moment is dat vrij conservatieve president die er weer zit... Ja. Dus dat uh, opent ook niet heel veel deuren. Nee, nee. En um, nou ja, we, we, we hebben denken alles gehad te hebben. 200 kilometer aan vlag, uh, weet ik hoeveel brieven. Maar er is ook nog een dag van de zee in Bolivia. Terwijl ze dus geen zee hebben. Nee, dat is dus op 23 maart. Dus dat valt nu precies uh, tijdens die hoorzitting. Dus het zal dit jaar ontzettend veel aandacht voor zijn. Ja. Uh, en dan uh, wordt er dus altijd gemarcheerd ook. Uh, echt uh, zo'n van die officiële optochten. Voor de zee, uh, alle kinderen doen dan van alles, worden liedjes gezongen voor de zee. Uh, en uh, er is ook nog een marine bijvoorbeeld in Bolivia. En die komt dan op, de, op die dag ook in symbolische actie. Die werken één maar dag? Is, uh, nee, dit... Ja, nou, die, nee, die werken het hele jaar. Maar ja, uh, met vooral een uh, soort van kantoorfunctie. <laughs> Maar het is, uh, nee, het is zeker een, een, een, een echt wel een thema wat uh, voor alle Bolivianen daar zit, de vaderlandsliefde. De, de, als je je vaderland lief hebt, dan strijd je voor de zee. Dat, uh. Mo mooie conclusie. Nou, in ieder geval weer wat geleerd over Bolivia. Uh, uh, zee, daar houden ze van, ook al hebben ze hem niet. Uh, Suzanne, dank je wel. Fijn dat we je mochten bellen. Geen dank. was en, uh, leuk. Yes, en tot snel. De wereld van BNN Vara met Wouter Bouwman. Deze week werd ik gebeld door een vreemd nummer uit Cuba. Ja, terwijl ik daar dus helemaal geen correspondent heb zitten. Dus ik, ik opzoeken dat nummer, wat kan ik ermee? Nou, het blijkt een nieuwe vorm van oplichting te zijn. Criminelen hopen dat ik dan zou terugbellen... en dat had mij dan veel geld gekost. Nou, gelukkig niet gedaan. Maar het is wel iets geks, oplichting hier in Nederland via de telefoon. Nou, Caboche Ryan Panday die heeft een hele andere vorm van oplichting ontdekt... namelijk weermannen op Curaçao. Nee toch, dit is Weerman op Curaçao. En dan nu het weer... De zon schijnt. Ja, maar later komt Rijn erachter dat er uh, echt een keer een weerman van Curaçao ontslagen is. Hij nam zijn werk niet meer serieus. <lacht> dat zou ik ook niet doen, nee. Maar ik had zo graag dat allerlaatste weerbericht nog willen zien van die man. Zo, en dan nu het weer, hele boze antiriaat. Morgen gaat het sneeuwen in Willemstad. Je moet je auto krabben. Ja, dat zou wat zijn. In Willemstad. Welke vormen van oplichting zijn er populair in het buitenland? Zijn uh, mijn correspondenten zelf wel eens opgelicht? En hoe effectief werkt de politie? Dat ga ik vragen. Dan begin ik in de, nou ja, natuurlijk het land van de maffia, Italië. Torben, ben jij zelf wel eens opgelicht in Italië? Uh, nee. Nee, ik ben uh, uh, wel eens een keertje dat je denkt... Oké, okay, klopt dit nou wat er nu gebeurd is? Dat je iets, dat je iets betaalde, maar dat is al een hele tijd geleden... En dat je wegliet en dacht, wacht eens even, zoveel benzine heb ik nog niet in mijn auto gedaan. Mm -hmm. Maar dan heb je het over ruim 20 jaar geleden. Dat volgens mij dus de, de, de benzine meter teller zeg maar al, uh, al op 5 liter stond. terwijl ik dus lang nog niet in had zitten, maar daar lek je gewoon niet op. Nee. Dat was volgens mij dan ook een heel bekend fenomeen. Ja. Um, maar wij krijgen wel heel veel, heel veel ja, hoe zou ik het zeggen, verzoekjes tot oplichting, Omdat wij natuurlijk een toeristisch bedrijf runnen. Uh, krijgen wij bijna elke dag krijgen wij wel mailtjes binnen van uh, nauwkeurige mailtjes van Mr. Wilbur Smith uit uh, Engeland. En die vraagt dan voor vier personen een, uh, een, uh, een, een kamer, zeg maar, bij mm -hmm. ons, of een appartement voor een bepaalde periode. En, en, en zo geven ze aan dat ze we wel heel veel boeking kunnen binnenhalen. Maar het zijn altijd dezelfde mailtjes en. Ik weet ook niet hoe je dan opgelicht zou kunnen gaan worden, maar je weet zeker dat het niet klopt. Dat klopt absoluut niet. Maar je weet zeker dat het niet klopt, dus dan ja. doe je er ook niks mee meteen. Nee, nee, wij reageren daar gewoon niet op. Hm. Maar ik heb, ik heb helemaal in het begin, toen wonen we hier net, toen kreeg ik een mailtje. En dat, ja, dat is best een geestig verhaal. Ik kreeg een mailtje van uh, uh, iemand uit de haven, dus bij Rome, de haven bij Fiumicino. Ja. Uh, en die zei, ik heb uh, gefeliciteerd, er is uh, door iemand, weet niet, is er voor 2 miljoen euro aan goud voor jou gebracht. Uh, een erfgenaam of wat dan ook, ik ken er iemand niet, dus hij zei, je moet, het ergste wat je moet doen is, je moet eventjes contact met ons opnemen en dan kun je je goud komen halen. Nou, dan weet je zeker dat dat een, dat dat een Nigeriaanse zwendel is. Ja. Toen heb ik uh, uh, gebeld, vanaf een vaste lijn, ik denk, dat kan, weet je, daar kan ik niet op gehackt worden of wat dan ook. Toen heb ik met dat nummer gebeld, nou, toen kreeg je inderdaad iemand die sprak Italiaans, maar wel met een wat zwaar Afrikaans accent. En die zei, ja, ik heb hier inderdaad uh, voor 2 miljoen aan goudstaven, ik stuur je ook een foto, ik heb een foto gestuurd van iemand in een kluis met een goudstaaf. Ja. Nou, dus Dat geloof je dan onmiddellijk. Ja. En uh, toen zei ik tegen de man, uh, oké, okay, prima, uh, hoe, hoe kom ik daaraan? Hij nou, zegt, nou dan moet je 200 euro overmaken, aha, en dan sturen we het goud op. Nou, dat is aardig. Toen zei ik, nou, weet je wat, ik werk, ik zie jouw adres staan, ik zie, je zit in de haven van Fiumicino, daar werk ik ook. Uh, ik kom het bij verhalen, dan betaal ik gewoon contant, kan ik pinnen? En nee, nee, nee, dat kan niet, want we zijn nooit open. Ik zei, maar ik ben elke dag, wanneer moet ik langskomen? Toen werd ik... Zo, toen bleef ik zo standvastig dat op een gegeven moment toen, piep, ik oh, oh. de telefoon op <laughs> Dus jij bent, jij bent niet voor één uh, gat te vangen, zo noemen ze dat toch? Nee, ja, we zijn heel alert. Weet je, je krijgt, uh, uh, ja, als, je, als je je eigen bedrijf hebt, dan krijg je heel veel mailtjes binnen van mensen die... Uh, uh, ja, die wel iets, iets ideaals voor je hebben. En weet je, die mailtjes die volgens mij iedereen in Nederland ook wel heeft gekregen. Uh, weet je, we hebben dus een overleden erfgenaam. En je, je bent de enige overgeblevene We hebben je kunnen traceren. En uh, het geld komt uit Thailand en uh, dat soort dingen. Ja. Dat krijgen we elke dag wel binnen, ja. Ja, ja, ja. En dan weet je al meteen. Maar de, dat met die Engelsen, dat vind ik toch raar. Want je, je zou wel eens Engelse gasten hebben. Dan moet je er toch maar wel scherp Ja, op ja, maar het is op een gegeven moment... Uh, <laughs> sorry, wat ik altijd heb geleerd. Is uh, als je klikt op de... Uh, je, je komt gewoon een mailtje binnen. En het, het eerste wat opviel bij dat eerste mailtje dat we ooit kregen. een jaar of zes geleden. er zat een spelfout in de eerste zin. Mm. En dat was iemand uit, uit, uit, uit Londen, uit Engeland. En er zat een hele rare grammaticale fout in. Ik weet niet meer waarom. Nee. En dan klik je gewoon op het e-mailadres. En als, dan, als iemand jou mailt namens Fantastic Holiday Homes. maar zijn e-mailadres is 12347.gmail.com. Ja. dan denk je, oh wacht eens even. Dat, is een heel dat, dat klopt dus niet. Nee. Dus, uh, nou, goede tip nog even tenslotte. Uh, klik altijd even op de uh, e-mail. Mm -hmm. uh, dus niet, niet op de mail zelf, maar klik op het e-mailadres. En als er iets achter de apenstaart staat, kijk even of je gewoon in een losse uh, opening van uh, Internet Explorer of Chrome. Ja? Of je, of je kijk, kunt kijken of je dat uh, e-mailadres kunt Gewoon door www ervoor te zetten of je kijkt of je dat e-mailadres ma kunt checken. Oh, ja. Nou ja, top tip. Website. Helemaal goed. Uh, uh, Torben, dankjewel. Dankjewel dat we je weer even mochten bellen... zo midden in de nacht in Italië. En, Graag gedaan. Uh, En hopelijk uh, spreken we elkaar weer snel. Oké, okay, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, Anna Maaike, welke manieren van oplichting kennen ze in Oeganda? Doen ze hier ook wel eens via e-mail. <laughs> um, <laughs> niet, niet zozeer op die manier, uh, maar ik heb dan ook geen bedrijf... Uh, Zoals we net hoorden, dus dat, uh, dat maak ik gelukkig niet te vaak mee. Nee, je hebt geen uh, maar je hebt hier heel veel verschillende manieren. Nee, nee, <laughs> ik krijg geen gast op die manier. Um... Maar ja, ze gebruik je heel veel verschillende manieren. En dat gaat van uh, hele rare situaties tot op hele kleine schaal. Want wat je in Uganda krijgt is dat er, um, ja, voor de meeste dingen die je koopt bijvoorbeeld. Of waar je voor moet betalen, daar staat de prijs niet per se van vast. Dus dat is natuurlijk makkelijk om daar het een en ander bovenop te gooien. Ja. En daar toch een beetje een, uh, ja, een voordeeltje uit te halen. Denk aan, aan vervoerskosten uh, of iets wat je koopt in een winkel waar ook geen.. Geen prijsjes op zitten maar waarover onderhandeld kan worden. Dus je hebt Zeker het overal. Heb je dan toch. Uh... Ja, nou ja, dat valt op zich nog wel mee. Um, het, het voordeel, uh, wat mij betreft, is dat ik in Gulu woon en daar, ja, daar is die houding net iets minder. Ik maak het wel eens mee, maar ik woon hier inmiddels lang genoeg om te weten wat dingen kosten. Um, dus dat scheelt wel. Uh, je merkt wel bijvoorbeeld als je naar de hoofdstad gaat, naar Kampala, dan is dat wel een stuk. Heftiger. Dan moet je echt wel goed opletten wat je waar betaalt. Want daar gaat het ook wel eens mis, inderdaad. Maar hier komt het gelukkig heel erg mee. Ja, is niet leuk. Ik vind het ook niet fijn, inderdaad. Je voelt je toch extra nog een keer een buitenstaander. Ja. Um, ondanks dat het deze ook wel eens overkomt hoor. Maar dat is, dat is niet leuk inderdaad. En dat scheelt in Doelen ontzettend. En het, is, ja, het is een kleiner stadje. Dus mensen kennen elkaar ook wat beter. Dus daar kom je ook wat minder makkelijk mee weg, denk ik. Ja. Uh, op die manier. Nee, precies. Ja. Ja, ja. En, en nou ja, op die manier wordt je dus wel eens opgelicht. Ben je wel eens op een andere manier opgelicht? Ja, ik heb uh, wel eens meegemaakt... dat er uh, via e-mail het een en ander gerommeld werd... Um, er werd mij door een vriendin geld toegestuurd om schoolgeld voor iemand te betalen in Oeganda. En dat gaat al een tijdje zo. En op de een of andere manier heeft iemand toegang gekregen tot mijn e-mail. Um, en daar een soort van filter ingesteld dat ik de mailtjes van die vriendin van mij nooit kreeg. En zij alleen maar mailtjes van diegene die erop had ingebroken uh, ontving. Dus in één keer werd er geld gestuurd ergens heen waar ik totaal geen weet van had. En dat leek redelijk geloofwaardig. Dus dat was wel erg jammer natuurlijk dat dat uh, op zo'n manier kwam. Um, hoe iemand dat voor elkaar gekregen heeft is mij een raadsel compleet. Maar het, het, ja, het schijnt te kunnen. <laughs> dus maar dat zouden, heb ik wel eens meegemaakt. Wij ja. zouden dan denken, dan, dan is diegene toch meteen op te sporen via uh, een bankrekening. Ja, nee, helaas niet. Wat je hier hebt in de GAMA is. Um, um, je hebt natuurlijk wel bankrekeningen, maar je hebt hier ook wat ze mobile money noemen. En dat is een soort rekening gekoppeld aan je telefoonnummer. En dat was in dit geval ook wat er ingezet werd. Um, dan maak je geld over en dan, ja, dan kun je dat met je telefoonnummer. Kun je dan dat geld weer opnemen, als het ware. Mm -hmm. En. Um, ja, dat, dat, dat moet je je wel voor registreren en officieel zou dat lastig moeten zijn om dat op een beetje foute manier te doen. Maar dat kun je best met, het fout, met een, ja, een valse naam of uh, een andere naam in ieder geval doen. Ja. Dus ik hoop dat dat ook het geval is geweest ja. in deze situatie. Heb je wel aangifte gedaan? Ja, heb ik wel gedaan. Maar ja, leer mij de Oegond deze politie kennen. En daar werd mij verteld, oh nou, je hebt toch de naam van deze persoon. Nou, als jij even deze persoon opzoekt voor ons, dan komen wij hem wel halen. Dat, ja, uh, ja daar kwam het ook niet helemaal uit. Nee, je had even geen tijd voor recherche recherchewerk of... Uh... Nee, nee, inderdaad. Ik wou niet zo verstandig. Nee, dat, dat is ook weer waar. Ja, en uh, je vertelde aan het begin, ik heb wel eens een gek mailtje gehad. Waar moet ik dan aan denken? Uh, nou ja, nee, dat zijn inderdaad dat soort dingen uh, um, dat er toch dat je er ineens achter komt dat er uit jouw naam e-mails zijn gestuurd die toch echt niet van jou kwamen. Mm. Um, op zich krijg ik niet zo vaak. Um, wat je in Nederland aan phishing hebt en zo. Oh ja. dat, dat gebeurt hier eigenlijk nooit in Oeganda. Dat heb ik nog nooit uh, ontvangen. Wel eens gekke voorstellen hoor. Maar die zijn dan wel oprecht dat zij alleen gewoon inhoudelijk elkaar voorstellen. Oh, <laughs> nou, dat is weer een andere keer. Gaan we het daarover hebben. Over gekke voorstellen in je, in je e-mail. Um, <laughs> um, hoe zit dat qua... Je hebt ook wel eens van die investeertrucs, weet je wel. Dat mensen zeggen, investeer hierin. Gebeurt dat ook? Ja, ja dat heb je hier ook wel. Ehm... Um, en dan denk ik bijvoorbeeld aan van die, van die piramide-achtige uh, uh, dingen. Die gebeuren hier inderdaad ook in Uganda. Dat je dan of in, in make-up-producten of in weet ik wat moet je dan investeren... en dat dan weer doorverkopen en dan zou je ontzettend rijk worden. Um, dat gebeurt inderdaad ook nog wel. Ja, ik, ik geloof niet dat er hier echt wetgeving is. Um, daartegen. Mm -hmm. Dus dat maakt het natuurlijk ook een stuk makkelijker. Maar dat, dat gebeurt inderdaad ook wel, ja. Nee. Ja, en ik heb ook wel eens gekke situaties gehad... waarbij me um, op straat werd ik aangesproken... En, en, en dat iemand ineens iets uit zijn zak haalde... en ik zei, god, moet je eens kijken? Dit is een hele, hele waardevolle diamant... en ik wil graag van jou weten hoeveel die ongeveer waard zou zijn... En dat, dat, nou ja, daar kon ik zelfs ook nog wel zien dat dat gewoon een ah. stuk glas was. Ah. Uh, dus ja, daar heb ik hartstikke om gelachen en daar is verder niet zo heel veel mee gebeurd. Ja, ja, ja. nou, oplichting ja. eh, dus uh, uh, is uh, van alle dag, ook in Oeganda. anna maike dankjewel. Fijn dat we je even mochten bellen. Geen probleem, graag gedaan. En we spreken elkaar snel. Deze is trouwens nog even voor Torben uit Italië. De muziek dan, hè, komt hij aan.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 Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi, che idea? Vale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, vale idea, è maliciosa massa pratere a Pada un superbull nuovo un po' come te. E poi che avresti di speciale, che in un altro no, non c'è. Che idea, vale idea.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 Hey there Hey there Hey there Kelly Met Pino D'Anjo komen we aan het einde van het eerste uur van de wereld van BNFARA. In dit eerste deel van onze rondreis kwamen we langs Oeganda, Bolivia en Italië. Maar we zijn uiteraard pas halverwege, want straks gaan we verder naar Dubai en Amerika. Maar nu eerst het nieuws met niemand minder dan Mark Hokke. Zin in.